In de Amerikaanse staat Kentucky is een pakhuis met 20.000 vaten bourbon ingestort. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het gebouw is groot. En bovendien dreigt de whisky een rivier in te stromen. De brandweer heeft greppels gegraven om de drank op te vangen. Ook is gecontroleerd alcohol afgefakkeld. Waardoor het bourbon-pakhuis is ingestort, is nog niet duidelijk.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 Het weer, veel bewolking, ook af en toe zon. Plaatselijk kan er een bui vallen. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen verandert er weinig. Vanaf maandag droog, meer zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Hey, wat ben, ben je ook de kijkstraat van ZFM?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 En de koffie is weer goed, dus kom allemaal naar hotel Hoogwoud. Kom gezellig. Want het is gezellig hier en zoals altijd. Het is vreselijk voorziet. <coughs> ja, oh voor ja, verjaardag denk ik. Zingers, oh. oh, vlaggetjes. <laughs> We gaan niet zingen. Bieren. Nee, nee. nee. Nou, nee. dat moet je niet doen. <laughs>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 En dan uh, nou ga, ga ik aangifte doen. En uh, ik ga, moet vanmiddag gewoon naar de fietsen maken, want ik heb hem hard nodig. Ja. Dus. Uh, ja, nieuwe trappers. Ja, nieuwe trappers, denk ik zomaar. Zo. Ah ja. Zie je wat er gebeurt, is antwoord. Ja, joh, dat uh, is nou eenmaal zo. Een borreltje en dan gaan ze baldadig worden. Uh, ja, dat denk ik wel, ja, dat het zo gegaan is. Maar ja, dat is een aanname. Ja, ja dus, uh, dat uh, is Natuurlijk hm. wel jammer, want het was gisteren best wel weer gezellig op culinaire uh, zand. geweest, Pieter? Nee, nee, nog niet. Nog niet. Nog niet. Geweldig <laughs> hoor, ik heb de scharrenkoppen nog in mijn zak. Dus, uh... <laughs> Je <Ja, ja. laughs> kan het beter maar een paar zelf hebben. <laughs> ja, toch? <laughs> nou, het, uh, gisteren was de opening van uh, de scharrenkoppen, maar deze week was de opening van uh, de weekmarkt op Nieuw-Noord. En dat is dinsdag gebeurd. Ja. Uh, Mede op initiatief van jou. Ja, nee, en, zeker. Uh, ja. Islam en nog twee mensen. Uh, we zijn met, in totaal met z'n vijven.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 Steun. Uh, Ik las dat je van een, uh, een rommelmarkt of een koffermarkt. Ja, de 30ste, 30, um, 30 juni is er een uh, rommelmarkt in Zandvoort Noord. Er zijn nog enkele plekken voor vrij. Voor 10 euro kunnen mensen staan met hun uh, rommel, zoals de Koningsdagmarkt, uh, op een kleedje of op een tafeltje. Je mag je allemaal zelf ja. meenemen. Je krijgt 4 uh, meter plekje en je mag het met dat plekje doen. Wat je wil volgens de regels. En ja, die kunnen zich aanmelden. Via Rommelmarkt-Zandvoort, apenstaatje gmail.com. En als. Nog, nog een keer? Rommelmarkt-Zandvoort, apenstaatje gmail.com. En anders 06 19 42 70 70. Nog een keer hoor. 06 19 42 70 70. Oké. Okay. Uh, we zijn benieuwd uh, hoe het gaat worden, want er moet een uitbreiding komen.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 Kijk, kijk. Ik ben een achterneef van Anto van der Horst, de dirigent van de Bachvereniging. Daar heb ik ook mijn opleiding gehad. Ja.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 en nu woon je alweer enige tijd in Zandvoort, in de Parkstraat. Ja, en daar laten wij onze leerlingen laten we daar optreden, mijn gitarist Wout Aage en ik. En aanstaande zondag dan Morgen. speelt zowel Wout Aage gitaar, ik zing. En twee leerlingen van Wout die zingen en spelen zelf eigen gemaakte muziek.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 Op de, Om de trap. de kosten te besparen. Want het is gratis toegang. Ja, we halen dan niet eens de pianostem uit, Maar dat is <laughs> helemaal <valid>, niet... <ja. laughs> het is uh, nu...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 Hoe laat begint het morgen? Om vier uur. Vier uur. Oosterparkstraat 44. Ja, Dat, is hangt... hier achter. Dat is hierachter. Ja, Dat is hierachter. Met de watertoren. Vlag, door... vlag uit. En ja. Een bordje. De deur is open. Kom maar binnen. Ja. En het is gewoon gezellig. Maar kom er wel tien minuten eerder.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 10 minuten eerder komen alsjeblieft. Als je een plaats wil reserveren. dan kan het nog. Dat kan. Dat kan. Telefoon. 0, 23 82 20 320 Nog een keer. 82-20-320. En daar heb je morgen zeker een plekje. En ja. ik kan het iedereen aanraden om bij Onovendijk Dijk even langs te gaan. Oosterparkstraat 44. We jou ook weer te zien, Pieter. Maar ik heb het zo druk als wat. Ja, dat weet ik. Maar je bent al aantal keer geweest. Maar je kan wel eventjes uitrusten bij ons. Ja, Rustig een uurtje doen. Ik kan het iedereen aanraden. Ga naar Onne van Dijk toe. En woud Agen, het is een belevenis. Het wordt een mooi belevenis. Meneer van Dijk, ontzettend bedankt voor je komst. Jullie een hele prettige uitzending. Succes. Dag. stukje en dan kom de komende vierde stukje, want we hebben uh, het huiskamerconcert uh, heel snel gedaan eigenlijk, maar iedereen weet duidelijk wat er aan de hand is daar. We hebben Marlene chef gevraagd, uh, die is voorzitter geworden van de PvdA Kerenmerland. Welkom. Uh, oh, hallo. Uh, hallo of, ben... of zie ik dat verkeerd? Ja, dat is niet helemaal goed. Ik ben niet voorzitter geworden van de PvdA Kerenmerland. Uh, uh, sinds kort is, uh, uh, is, uh, zijn een aantal gemeenten in Zandvoort en omgeving, of eigenlijk Haarnam en omgeving, gefuseerd. Uh, Harlem, bloemdaal Heemsteden en. Uh, Harlem, Heemsteden en. Ik vergeet er een. Zandvoort. En Zandvoort, ja. <laughs> op politiek gebied, de Partij ja. van Arbeid. Ja, van, van de Partij van Arbeid is echt tot een regionaal kader. En uh, ik ben gevraagd of ik daarvoor in bestuur wilde komen zitten, als coördinator voor Zandvoort.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 Nou, dat ligt dus heel erg, dat is heel belangrijk, dat soort communicatie. Communicatie is gewoon het ding dat je naar de burgers doet. Voor de PvdA geldt nu, we zijn nu gefuseerd met een regio, in de regio. En nu is daar een nieuwe website voor in ontwikkeling. Het idee wordt nu samengebracht. En daaronder, komt PvdA Zuid-Kamerland, en daaronder komen allemaal tapjes, Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede. Op het moment dat die er is, gaan we ook daadwerkelijk daar ook heel erg veel gebruik van maken. En ook die website zichtbaar maken. Maar je kan niet natuurlijk alleen uh, afgaan van de sterke mannen, de ploeg uit Haarlem. Heb je nee. in Zandvoort ook een groep nee. mensen achter je staan? Nou, dat, uh, ik, zit, ik zit nu waar ik zit als uh, coördinator voor, voor Zandvoort in zuid kennemerland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 ik hoop er echt iets mee te kunnen, anders was ik hier dus niet aan begonnen. Je hebt in ieder geval een uitstekende lijst Rickster. Ik heb een. Uh, ja, dat is een van de, van de hele leuke dingen. Mike, Mike Koper is fractievoorzitter natuurlijk. Ja. Yep. Uh, maar er zijn nog meer mensen van naam. Uh, die in de afgelopen jaren hard hebben meegewerkt aan het Partij van de Arbeid. Uh, Pim Kuiken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Neem dat ze heel proberen. Zeg je, ik was één leven aan het nadenken. Toen uh, viel hij me in de, re de reden. Uh, nemen nu wat mensen afscheid van de, van de partij. Leo, Leo Heijden gaat weg. Uh, Gertone als wethouder neemt afscheid. Oeshie zat uh, in de raad. Die gaat ermee uh, stoppen. En Pim Kuiken was bijzonder raadslid. En die gaat er ook mee stoppen.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 en uh, ja, ik heb er goed vertrouwen in dat gewoon deze, deze nieuwe frisse ploeg, die niet overal, overal een beetje ervaring is. Uh, voor voor mij is het ook heel nieuw om de fractie te doen en zo. Maar het groot voordeel van is dat we echt overal met een frisse blik tegenaan kunnen kijken.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 nou, steun te geven en, uh, en leven. dat is dus heel, heel, heel praktisch. Dat is niet direct politiek, maar het is gewoon mensen helpen. En uh, ja, wat dat betreft dus zie ik de PvdA best wel een beetje als een soort uh, actiepartij in Zandvoort. Dus niet alleen de gemeenteraad, maar ook dingen eromheen organiseren. Gewoon, uh, je noemde net Joop en Heel. Dat is dus uh, de PvdA Optima Forma.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 Uh, nee, die, uh, die is er nog niet. Okay. Die is, is nu. Vandaar dat ik kan op dit moment uh, heel lang zoeken, maar in Haarlem. hebben we bestuurslid PR Communicatie, Rimmert. Die is uh, heel ja, hard bezig om dat op te zetten. En op uh, ja, dus basis van het moment dat die er is, kunnen we het verder uitbouwen naar de lokale afdelingen. En uh, ja, het idee is echt om het heel zichtbaar te maken. En ook bereikbaar te maken en transparant te zijn. Want. Uh, uh, wat, wat je veel tegenwoordig hoort in de politiek is uh, de geheime afspraak, uh, dingen die binnenkamer gehouden moeten Achterkamers. worden. Achterkamers? En dan denk je van, Jezus Christus, waar gaat het over? Het gaat over iets waar iedereen mee te maken heeft ja. en daar mag er niet over geletst worden. Nou, dat wil ik uh, in ieder geval zoveel mogelijk. Uh... Wanneer word jij buitengewoon raadslid? Uh, misschien word ik buitengewoon raadslid, dan en? weet ik dat niet. Het kan?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 Bijzonder oh, ja. dus ik vind het wel grappig dat je hem zo om kan draaien. Misschien ja, dus binnenkort ja. terug hoor. <laughs> nou ja, kijk, als je ermee bezig bent moet je moet je, je inzetten. Waar, waar, waar, waar, waar het voor nodig is, is voor nodig. Achter je uh... rug zit Maaike Koper met de duim omhoog van yes! <laughs> yes. <laughs> Weer één! Goed bezig ja, ik, ja. Uh, Wat mij opvalt in dit gesprek, en dat, dat juich ik wel toe,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 eens een jaar of keer per jaar hun boel via georganiseerde site te koop aanbieden. Ja, stop even, zet er dan wel een bord Partij van de Arbeid bij. Want het gaat toch, <lacht> over... <lacht> ja, het gaat <lacht> toch ook <lacht> om je PR. <lacht> ik, laat, ik laat wat rode ballonnetjes los. Nee, Dat soort dingen ben ik niet zo van, uh, hier moet het uh, naampje Partij van de Arbeid uh, bij staan. Ik vind het belangrijk dat dat soort dingen gebeurt. Ja, en, uh, niet eens, maar... Het is jullie initiatief. Het is, het, nou, het is nu een idee en uh, we, ja. we gaan mee in de Maar dat bedoel ik van de, de Partij van de Arbeid uh, wordt niet alleen een partij, als het mij ligt tenminste niet alleen een partij, partij in de gemeenteraad. Maar ook een partij die dingen buiten de gemeenteraad om gaat doen voor dan de mensen. Dat zal we dan ook zien. Ja, ja, mag ik even? Hey, is, ik zit hier net twee weken. Het is net begonnen. Nu zit ik al hier. Ja, dus het gaat niet helemaal goed. ben je zeker van? We gaan je volgen. Ja, nou, dat is goed. Gek door gaan zien. Ja, ik ook. Ik ben zelf heel benieuwd, maar ik heb er, ik heb echt een heel goed gevoel bij. Vooral omdat gezien de mensen die we om me heen hebben die, en uh, ja.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 uit het dorp. Haarlem is toevallig een sterke uh, ding. In Bloemendaal, in Volenzang is wat minder als een grote gemeente. En samen sta je sterk. Ja, zo is het gewoon. Ja. En uh, wat bedoel ik nou dat meerdere partijen dat gaan nou, doen? Nou, de VVD. Uh, die Fuseren of uh, fuseren? Uh, nou, als, als groepspartij in, in, in, ja, ja, in de regio, natuurlijk. Ja, ja, ja. ik. Ja. Ja. Okay, wat D66 zal volgen. Uh, CDA zal volgen. Tenminste, dat is mijn ja, het idee daarbij. Ja, het is een dus heel simpele achtergrond. Alle partijen hier hebben nauwelijks meer leden. Dat als je een medevergadering uh, houdt. Nou, PvdA heeft er 60. Dat vind ik nou, echt vind uh, heel, dat heel. Wat is. Het, ik vind het niet weinig. Toen ik, ik, ik het getal, ik, ik, getal voor het eerst hoorde, viel het me mee. Ik praat ik, ik, mensen ik, die nou, zich politiek interesseren. Voor het, alle partijen geldt het weer. Als ik dan even om de deur kijk. En ik zie het aantal leden wat moet gaan stemmen. Ja, als er een kandidatenlijst uh, ja. gemaakt moet worden, dan komt iedereen Ja, het zo, zo verwonderlijk is dat natuurlijk niet. Hè? Je wordt er echt aan uh, alle kanten besloten mythe tegenwoordig. Dus, be, be, uh, binnen de politiek, de ene belofte hier, de ene belofte daar en weet je wat allemaal. Uh, ja, waarom zou ik je nog interesseren? En het ja, wordt maar, dus een hele uitdaging om te zorgen dat vind, mensen ik, wel gaan interesseren. Ik, ik vind het beschamend, als ik kijk naar het aantal stemmen wat wordt uitgebracht. En je vergelijkt dat met het aantal leden.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 uh, dat wil niet zeggen dat er nog veel grotere laag van de bevolking van mensen eromheen niet geïnteresseerd is. En ik geloof zeker in van dat mensen geïnteresseerd zijn, maar uh, ik weet wel zeker. want Zoals we zo, tijdens de campagne hebben gezien, werden er werd zoveel aangesproken van wanneer gaat dit gebeuren, wanneer gaat dat ja. gebeuren. En ze zat altijd achteraan iets van... Uh, ja uh,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 mijn insteek, en niet alleen die van mij, maar van alle actieve leden. zoals we nu om ons heen hebben. En dat ze hem kunnen bereiken. En dat we kunnen bereiken, ja. ja. Ik geef nu mijn telefoonnummer op: Marlene Sherbs <laughs> 06 188. 06. Oh. Oh. 188. 188. 188, 188 688. 688. 37. 37. Ik kan erbij vermelden: niet voor al uw wensen, maar wel voor heel veel. Oké. Okay. Ja? Nog een keer: 06 188. 688-37. Ja, ja. Komt u bij Marlijn, en heeft u vragen over Partij van de Arbeid en dergelijke? Ja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 Oké, ik heb wij wat ruimte hebben gaan wij de agenda doen Pieter ja. en er is natuurlijk weer van alles te doen zoals om uh, uh, uh, te beginnen uh, en natuurlijk te te nu beginnen, op het ja, gasthuisplein, dat is natuurlijk heel bijzonder maar uh, <coughs> als je dan toch tijd hebt uh, ga dan even naar de take over het Museum en het Raadhuis van Zandvoort van 2 mei tot en met 1 juli dat is 1 augustus, 1 augustus is het exclusieve domein van Mark Vissen ik ben daar donderdagavond even geweest ja, het is toch wel heel bijzonder hoor. Als je ziet hoe het oude raadhuis enigszins uh, veranderd is met uh, grind in de Kamer van de Burgemeester. Die nu verhuisd is naar de Nieuwbouw en daar een Kamer heeft. De Kamer van de Wethouders ook helemaal verbouwd zijn. Het uh, tapijt boven in het halletje eruit gesloopt is. <lacht> Dan denk je, nou, nou, nou, nou, hoe moeten die <lacht> mensen terugkomen? Hoe moet het ooit weer goed komen? Maar, ja Marxisme. Maar het is, uh, hij was er zelf bij donderdag en gaf een, een leuke uitleg. Toch wel interessant om dat allemaal te bekijken. En vooral ook in het museum. Ja, je Goed. moet dat uh, toch wel even op de website gaan kijken. Want er zijn diverse dingen die ze doen. Er zijn modeshows, ja. uh, bioscoop, noem het maar op. En het is www.vvv.nl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 En die maakt die fiets te plaatsen. En als dat niet gaat, krijg je een leenfiets. Dus dat is allemaal perfect. Dat is een korte discussie tussen de VVD en Pieter. Ja, dus de fietsvilaagse. Overigens, ook volgende week, en dat moet je natuurlijk weten, ja. is de uh, collecte voor het Rode Kruis hier in Zandvoort. En uh, de opbrengst is voor 100% voor het Rode Kruis Zandvoort. En ze willen zo graag een moel hebben. Dat is zo'n klein karretje. Die hebben ze toch? Uh, nee, die hebben ze niet. Een golfkar, daar moet je twee vergelijken. Okay. Daar kunnen ze mee door de duinen rijden bij het circuit. Als er races zijn of grote evenementen op het strand. Want wat zijn ze er, nu ja. hebben, zijn lenen de moel van de rennersbrigade Bloemendaal. Nou ah, okay. ja, die heeft hem zelf nodig. Dus ze willen daarvoor dat geld. Dus Wanneer is die uh, collecte? Volgende week, maandag tot en met vrijdag, is de collecte voor het Rode Kruis Zandvoort. De hele week voor een nieuwe mul. Goed.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 Ja, nou ja, de praat uh, wordt weer een geweldige uh, festiviteit. We zijn druk bezig met, uh, met ontwerpen van, van spandoeken, vlaggen en noem maar op. Wij verwachten een enorme drukte, omdat... Waar uh, uh, praat je dan over? Wel, uh, nou, over drie dagen. Hoeveel ja, duizenden mensen? Uh, nou, ik, ik schat, uh, uh, zo'n parade schat ik toch wel zo'n 1500, 2000 mensen. Zo. En uh, daarnaast zijn er nog wat, wat dingen. Er is dus een hele mooie fototentoonstelling in het museum. Die gaat 6 juli al open.